Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Het eerste Kamerdebat over het nieuwe kabinet loopt al uit op ruzie. De Tweede Kamer is bij elkaar om te debatteren over de ideeën van het nieuwe kabinet... ...maar Geert Wilders van de PVV begon weer eens over hoofddoekjes in de Tweede Kamer. Veel partijen vonden dat racistische praat en vroegen Kamervoorzitter Vera Bergkamp in te grijpen. Verslaggever Ewout Kiewiet. Maar Bergkamp doet het voorlopig niet. Uh, ze worstelt daar wel mee. Aan de ene kant wordt haar dus steeds gevraagd in te grijpen. Aan uh, de andere kant uh, doet Wilders het af als uh, aanstellerij. Maar Bergkamp benadert, ja, ik wil geen onderdeel zijn van dit debat. Silvana Simons en Pieter Omtzigt vinden dat Wilders niet streng genoeg wordt aangepakt door Bergkamp. De meeste ouders willen hun kind onder de 12 niet laten vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Vanaf vandaag krijgen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprikuitnodiging op de mat. En volgende week worden de eerste prikken bij kinderen gezet. De carrière van de Japanse voetballer Naoki Maeda bij FC Utrecht blijft waarschijnlijk bij 11 minuten. De middenvelder is gehuurd voor een half jaar, maar raakte afgelopen zondag tegen Ajax al meteen geblesseerd. Volgens de clubsite van Utrecht heeft hij een breuk in zijn onderbeen en is de kans klein dat hij dit seizoen nog kan spelen. En niet alle Haarlemmers zijn even blij met een openbaar toilet... dat de gemeente neer heeft laten zetten bij een kerk. Op de mobiele unit staan normaal die normaal gesproken bij evenementen staat... is versierd met schilderingen. Onder meer van een toiletdame met een heel kort jurkje... en een andere schaars geklede dame. Deze mensen zien het probleem niet zo. Je moet het zien als cartoons. Hè? Een beetje kermisachtig is het ook. Denk je dat, dat hè, God het fijn vindt dat onder zijn huis... Deze plaatjes te zien zijn? Nou ja, als het goed is, heb je die mooie borsten toch ook van God gehad? Ja, niet iedereen denkt er zo over. Een gemeenteraadslid heeft de wethouder om uitleg gevraagd. En het hokje staat er trouwens maar tijdelijk. Het is neergezet omdat mensen tijdens de lockdown niet naar de wc kunnen in cafés en restaurants. Het weer nog in een groot deel van het land kan dichte mist hangen. En het blijft vandaag tussen de 4 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de a Noord richting Zaanstad staat file tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met 10 minuten op onthoudt. De oorzaak is een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Met zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 Dat de kroegen leeg waren, maar iedereen dus op straat richting zijn zweegs ging. Maar het was hartstikke druk en hartstikke gezellig. Ja, ze hadden goed geluisterd naar Ron, denk ik. Ja, en daar hebben wij in het tweede deel van het eerste uur... hebben wij daar een uitgebreide reportage van van onze mediapartner Zandvoort Insight. Want die zijn gistermiddag nog met de microfoon de menige uitbater te interviewen.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 Just relax and enjoy another hour of commercial free Yourself. music on 103.5 Don FM. Stay tuned.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 That I'll never leave But I always sacrificed Your love for more war of the night. I try to put up a fight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 She goes and knows I'm dying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 kunnen we zeggen over deze plaats. Nou ja, het is eigenlijk gewoon de buitenlandse versie... van uh, de single van uh, Jan Smit en uh, Danny de Munk, hè? Zo moet je het maar bekijken. And you're a friend of mine. Het, en daarmee is het uh, half drie geworden. We gaan eens even horen van Obert-Jan... wat het weer de komende dagen gaat doen. Alleen maar positief nieuws, toch? Uh, nou, dan kan je nu weer een muziekje opzetten. <laughs>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 Dan uh, op de app kijk je op uh, Meteo-pagina en dan uh, zie je het vanzelf. Zo duidelijk uh, stromaai en formidable, maar eerst de nieuwe Adel Hier is Oh My God.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 we hadden chose à te doen, ik vu hier j'étais Jij was... Formidabel. Formidabel. Je was formidabel. Jij was formidabel. We waren formidabel. Formidabel. Je was formidabel. Jij was formidabel.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 we étions formidables Hey petite, oh, pardon, petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil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 Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables. Het begin van de carrière van onze zuidenbuurstroomai was al formidable.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 news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 Het is vijf, het is vijf weken geleden voor het laatst? Ja, ja, zoiets, ah, ja, 19 december. Oh, ik ken hoe hard het gaat. Je vergeet, op moment, je vergeet op een gegeven moment gewoon ook de dagen. En het was ook niet de eerste keer, hè? Nee, het, het, het klinkt misschien dat ik het zeg, uh, Het wint, het gaat winnen. Het moet niet meer. Weer dicht en nou, weer, weer twee weken. Dat wist je, dan weet je al van ervoor dat het geen twee weken is. Maar ik hoop nu echt dat ze even een statement gaan maken met elkaar. Dat er nou eigenlijk wel wat... Uh,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 Goedemiddag mevrouw Rebel, hoe je naam wel eer aan hè? Goedemiddag, Zandvoort Inside. ja zeker, wat een heerlijke naam hè. En dat je dit mag doen hè? hey, barbelt je weer, oh wat heerlijk. Maar eigenlijk mag het niet hè? Uh, van wie niet? <laughs> van de regering niet, we moeten nee. nog even wachten. Nee, maar San, oh, soms ben je na twee maanden gewoon hersendood.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 Over your eyes, the this ones, gonna put you away. Look what I'm doing, my very best.